Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zoals bij al onze overwegingen met betrekking tot de zaligsprekingen reeds gebleken is, menen de onderzoekers en Bijbelkenners daarbij voor een stuk christenhumanisme te staan, voor een christelijke praktijk in het gewone leven waarbij de zaligheid in het uitzicht wordt gesteld en prettige ondervindingen in het nu als een directe beloning kunnen worden beschouwd. Zo is het ook bij deze zaligspreking. De barmhartigen zijn, volgens theologisch en populair menselijk begrip, zij die godvruchtig, en liefderijk geneigd zijn tot medelijden, jegens en hulp aan mensen die zich in nood en ellende bevinden. Daarbij constateert men vervolgens dat de mens die de erbarming des harten ondergaat, over het algemeen niet tot de verstandigsten en rijksten behoort, maar, zo gaat men voort, Iemand kan in waarheid barmhartig zijn en toch de middelen niet hebben om milddadig of vrijgevig te zijn. In die gevallen neemt God het gewillige hart aan. Voorts moeten wij niet slechts onze eigen beproevingen geduldig verdragen, maar tevens door ons christelijk medegevoel delen, in de beproevingen van onze broeders. Er moet medelijden betoond worden en wij dienen, zoveel wij kunnen, bij te dragen tot de ondersteuning van hen die in nood en ellende verkeren. Wij moeten mededogen hebben met de zielen van anderen en ze helpen medelijden hebben met de onwetenden en hen onderwijzen, met de zorgelozen en hen waarschuwen, met hen die zich in een toestand van zonde bevinden en hen eruit wegrukken als uit een vuurbrand. Al degenen die deze christelijke praktijk betrachten, zouden zalig zijn, omdat van de Christus wordt gezegd dat ook Hij barmhartig is. Als wij, zo redeneert men, een der eigenschappen van Christus tot de onze maken van binnenuit, dan moet toch de zaligheid wel ons deel worden. Door barmhartig te zijn, gelijk Hij barmhartig is, zijn wij in onze mate volmaakt, gelijk Hij volmaakt is. En allen die zo barmhartig zijn, hun zal barmhartigheid geschieden. Het bewustzijn daarvan leeft reeds in de algemene volksmoraal, getuige het spreekwoord. Wie goed doet, goed ontmoet. Ja, wie zou bezwaar maken tegen een werkelijk christelijk humane levenspraktijk? Niemand toch zeker? Zulk een levenshouding moet toch geacht worden een natuurwetmatig gevolg te zijn van het verlicht worden in God? De eeuwen hebben beurtelings de nadruk gelegd op het geloof en op de werken. Paulus is de apostel van het geloof, Jacobus die van de werken. Kerkelijke kringen onze dagen zijn sinds de Tweede Wereldoorlog ontwaakt uit een exoterisch geloofsconcentratie en zij beginnen te ontdekken dat er zeer noodzakelijke sociale aspecten Binnen de actieradius van de kerkelijke praktijk dynamisch moeten worden gemaakt, wil het kerkelijke apparaat niet voorgoed ontsporen. Wie zou er bezwaar tegen maken dat de kerken eindelijk wakker worden en met goedheidspraktijken achter het kwaad in deze wereld gaan aanrennen om zoveel mogelijk kwade gevolgen te neutraliseren? Laat ons evenwel niet meer denken dan hierachter zit. Zoals de eeuwen ons overvloedig hebben geleerd, is men ook thans in diverse kerkelijke kringen aan het vechten en debatteren over de vraag welke goedheidspraktijk er moet worden gevolgd welke barmhartigheid en welke vorm van christelijke naastenliefde er moet worden toegepast. Vindt u dat niet vreemd? Stel u eens voor dat de christelijke kerk reeds 2000 jaar oud zou zijn en de kerken tezamen een directe voortzetting zouden zijn van de eerste christengemeente te Jeruzalem dan zou deze kerk toch tenminste een duizendjarige barmhartigheidswetenschap moeten bezitten, zo gecultiveerd, zo afgestemd op het evangelie, zo in de praktijk gelouterd en getoetst, dat men er heden ten dagen niet van hoog tot laag over zou behoeven te beraadslagen welke vorm van christelijke praktijk voor de naaste toekomst moet worden geconcipeerd om oorlogen en sociale, economische ellenden te voorkomen. Wat wij hier van de kerk met haar noden zeggen, is ook van toepassing op het gehele wereldhumanisme. U zult ervaren dat ook het humanisme tot de ontdekking zal komen te dun gekleed te zijn voor de heersende wereldkoude dat ook hier nieuwe wegen moeten worden gezocht en beproefd Vindt u dat niet vreemd? Het humanisme is weliswaar nog niet zo oud als het christendom Na gedurende enige eeuwen bij enkele pioniers geslijmerd te hebben, ontwaakte het ongeveer ten tijde van de kerkhervorming. Men zou zeggen, lang genoeg geleden, om een formidabele humanitaire wetenschap te hebben kunnen opbouwen, die zou kunnen dienen als onfeilbaar richtsnoer bij alle sociale, politieke, en economische ontwikkelingen. Nu echter alles zich moet aangordden, nu blijken de gordels zoek en de wapens pot. Men confereert nog over de vorm van de wapens. Als de stem weer klinkt, zie, de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet in de wereldnacht dan blijkt er geen olie voor de lampen aanwezig te zijn. Al die goedheid moet dus wel zeer ten dele zijn. Al die goedheid moet derhalve niet volledig goed ontmoet hebben. Al die goedheid moet dus zeer experimenteel geweest zijn. Al die goedheid moet dus lang niet altijd zaligheid hebben opgeleverd. En met al die goedheid blijkt men nu met lege handen te staan. Met al die goedheid blijkt men zijn tijd te hebben verslapen en verdaan. Hoe dan ook, u dient te beseffen dat de goedheid der natuur een vanzelfsprekende eigenschap is, van de christen, dat deze goedheid een wetmatige en logische reflex is van een levenshouding die strevende is naar het licht. Zo zijn er vele eigenschappen die normaal voortvloeien uit het leven van een godzoeker, Doch geen deze eigenschappen op zichzelf genomen maakt zalig. Geen deze eigenschappen brengt de mens in een toestand van het hoogste geluk en het volstrekte bereiken. De zaligspreking Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden, beziet dan ook een andere inhoud dan men meent. Als een mens waarlijk christen is en het essentiële christendom beleeft, kunnen zijn in-eigen goedheidsreflexen onmogelijk meer experimenteel zijn. Zijn goedheid is dan een volstrekte uiting van een volstrekte toestand van zijn. U mag als intelligent mens niet vragen... Welke vorm van goedheid moet ik toepassen? Doch, hoe kom ik tot een toestand van zijn waarin de ware goedheid als natuurwetmatig gevolg naar buiten straalt? U mag niet vragen, welk geloof en welke werken moet ik in mijn leven tillen? Ben ik voor de zienswijze van Paulus? Of voor die van Jacobus. Doch, hoe kom ik tot een toestand van zijn waarin geloof en werken in bevrijdende zin vanzelfsprekend worden? Zalig zijn de barmhartigen. Er is een barmhartigheid die niet zalig maakt, toch die het bewijs is van zaligheid. Het spreekwoord, wie goed doet, goed ontmoet, is een overblijfsel van een overoude en verloren wetenschap, een wetenschap die de astronomie doorkruist. De astronomen menen namelijk dat de zon, na haar energie gedurende vele miljoenen jaren, over het zonnestelsel te hebben uitgegoten, zal uitdoven en als zon zal ophouden te bestaan. Doch het oude weten maakt ons duidelijk dat de zonne-energie door zich te offeren voor haar planeten een andere energie, grootser, heerlijker, en majesteitelijke terug ontvangt. Ook hier geldt de kosmische wet, wie zijn leven zal willen verliezen, om mijn het wil, die zal het behouden. Wij vestigen nu aandacht op deze dingen, om u duidelijk te maken dat, als er barmhartigheid is, als een stralend bewijs van zaligheid, deze offerande der zaligheid op gelijke wijze beantwoord moet worden. Warmhartigheid uitstralen brengt absoluut met zich, warmhartigheid ontvangen, dat is een wet. In de kosmos wordt geen fractie energie vermorst. Wanneer energie wordt uitgezonden krachtens een idee, dan wordt zij omgezet in een zeker resultaat en de uitwerking van dit resultaat keert tot de energiebron terug als dynamisch antwoord. Zalig zijn de barmhartigen. Wat is dan barmhartigheid in de zin van de bergreden? Om dit te begrijpen, moeten wij ons wenden tot de universele leer. Barmhartigheid is, los van alle goedheidspraktijk, een vorm van magie. Het betreft hier de magie van de zielegestalte, die zich bewijst in een bepaalde toestand van het hartheiligdom. Het stralende vermogen van deze zielenmagie wordt in de bergrede aangeduid als barmhartigheid en wij willen nu nader onderzoeken op welke wijze deze zielenmagie in de leerling tot ontwikkeling kan komen. Er zijn drie vormen van christelijke magie. Eén van de lichaamsgestalten, één van de zielengestalten en één van de geestgestalten. Deze drie vormen van magie openbaren zich ten slotte als een eenheid, de volledige magie van de ware mens. De mens van nu is evenwel niet meer de ideale, oorspronkelijke mens, toch de gevallen mens en op een wetmatig pad van regeneratie dient hij zich weer op te heffen tot de Vader terug te keren, zijn oude glorie te herstellen, tot de leerlingen die op dit pad van regeneratie reeds een zekere fase van herstel bereikt hebben, richt de Christus zijn, zalig zijn de barmhartigen. De zaligsprekingen zijn formules, sleutelgedachten, die voor de leerling diverse perspectieven openbaren. Wanneer de leerling de armoede van geest, de toestand van zijn gevallenheid zoals wij die besproken hebben grond, gaat hij er allereerst toe over het persoonlijkheidsstelsel aan een grondige revisie te onderwerpen. Deze revisie deze wedergeboorte heeft zeven aanzichten en zij wordt systematisch doorgevoerd en tot openbaring gebracht, opdat de magie der ware transmutatie zich de zijne tijd tot een volkomen hanteerbare kracht zal kunnen openbaren. De magie van de persoonlijkheid heeft betrekking op het scheppende fiat, de vormopenbaring van de verlossende idee Gods, de idee die leeft in het hartebloed van Christus onze Heer. Maar alvorens deze magie zich kan bewijzen, moet de zielengestalte van de leerling belevendigd worden, als gevolg waarvan, Zielenmagie tot ontwikkeling kan worden gebracht. Zielenmagie is het middel met behulp waarvan de magie der nieuwe persoonlijkheidsopenbaring zich kan uiten. Zielenmagie is de specie met behulp waarvan het bouwstuk hecht en sterk kan oprijzen in onverbreekbare schoonheid. Het wezen, het kenmerk deze zielenmagie, als specie voor het bouwwerk, moet worden aangeduid als volstrekte, het alles vervullende naastenliefde. Deze liefde neemt niet één mens of één groep van mensen met wie een zeker bloedscontact bestaat, in haar wezen op, doch deze liefde ontsluit allen en richt zich zonder onderscheid tot allen. Zij is onpersoonlijk. Deze liefde is het, die u God doet kennen. God doet zien in zijn volheid. God is liefde, Getuigende heilige boeken. God heeft geen liefde als een zijner eigenschappen, maar God is liefde. Het is het wezenlijke van het Goddelijke. Met die liefde wordt het al gedragen en onderhouden. Met die liefde wordt het scheppende fiat tot vormopenbaring gedragen. Al had en was de mens alles, al wist hij alles en hij had die liefde niet, zo had en was hij niets. God is liefde en wie in die liefde blijft, die blijft in God. God deelt zich aan hem mede en spreekt uit hem. De goddelijke liefde in haar volheid, getransmuteerd tot een hanteerbare, dynamische kracht, in de zich daarvoor geschikt gemaakt hebbende leerling, dat is zielenmagie. De zielenmagie kent eveneens zeven stadia van ontwikkeling. De biologische liefdeaard... De liefdesgewoonten en goedheid van de gewone mens staan tot deze zielenliefde als de liefde van een dierenmoeder voor haar jongen zich verhoudt tot de nobelste liefdedaden van de dialectische mens. Er zijn in de wereldgeschiedenis vele verlichten geweest die de universele liefde van de ziel vergeleken hebben met een vuur dat in handen van onbevoegden kan uitbreken en wonden als een helle brand. De Uranuskracht heeft een sterk eruptief vermogen dat, indien het niet door wijsheid en onzelfzuchtige dienstbaarheid wordt geleid, gemakkelijk aanleiding kan ontsnappen en groot onheil kan aanrichten. Wij zouden deze liefde ter ziel ook kunnen vergelijken met kosmische elektriciteit. Gaat zij aan de hand Gods, dan is zij verlichtend. Daarvan losgeslagen, is zij verschroeiend. Als de heilige verslagen over liefde gewagen en wij deze heilswaarde tot u overdragen, wil dan wel bedenken dat daarbij in geen enkel opzicht ver, vergelijking mogelijk is met enig liefdevorm, liefdeopenbaring of goedheidsdrang van de biologische mens, Zodra de leerling op het pad van regeneratie deel krijgt aan de universele kracht gods en hij toe is aan de zielenmagie en al dus de specie tot bouw kan toebereiden, ontwikkelt hij vanuit zijn wezen een zeer invloedrijk en stralend vermogen het centrumorgaan van dit nieuwe, stralende vermogen is het hartheiligdom en daarin, in het bijzonder, de timusklier. Dit orgaan is het edelgesteente dat als brandpunt van dit vermogen dienst doet. De stroom van kracht die door dit kleine orgaan wordt verbijzonderd, wordt door middel van het sternum uitgestraald in de aurische sfeer van de leerling die als zodanig leeft in het licht gelijk God in het licht is. Wij wijzen u erop dat het desbetreffende weten bij de mensheid verloren is gegaan toch oorspronkelijk aanwezig is geweest. Ten bewijze daarvan dienen het woord sternum, waarmee de wetenschap het borstbeen aanduidt. Sternum betekent uitstraler, verspreider en op schilderijen van vele primitieve mystieke schilders zien wij de mens afgebeeld met ter hoogte van het hart een medaillon of een spiegeltje als een heenwijzing naar dat oude weten. Het zevenvoudige zielenvermogen van het hart is verder met twee actieve principes toegerust, een zoekend of uitstralend principe en een aantrekkend principe. Met het zoekende of uitstralende principe Stelt de leerling die het zielenvermogen bezit, zich in verbinding met allen, staat hij in onpersoonlijke binding met de gehele mensheid. In God gebonden door zijn staat van zijn, treedt hij buiten de grenzen van het ik. Zodra de zoekende of uitstralende stroming een mens treft, ontvangt de uitzender van deze stroom van kracht een directe impressie van de toestand, de noden en behoeften van de getroffenen. Hij behoeft geen nadere inlichtingen te ontvangen. Hij doorlicht de ander volkomen en met grote klaarte ziet hij diens gehele wezen zich voor hem openvouwen de impressies blijven vluchtig en onpersoonlijk tot het moment komt waarop een mens absoluut hulp van nodig heeft en in een regeneratieve crisis als in wanhoop een weg van uitkomst zoekt dan zal de zielenmagie haar triomf beleven. In zulk een geval zal de zoekende en uitstralende stroming met haar liefdevuur de in nood zijnde mens overstelpen, om hem de balsem van Gilead, de balsem van hulp en troost, als uit Gods hand over te dragen. Door deze magie gegrepen, ontvangt dan die mens een onwankelbaar vertrouwen, een versterkende vibratie, een geestelijke bloedsverlichting, die de remmingen van zijn bloedserfenis tot het mogelijke neutraliseert en hem in staat stelt zijn pad te zien en kracht te ontwikkelen om dat pad te gaan. Dat is toegepaste, directe en positieve zielemagie. Dat is directe, toegepaste warmhartigheid. Dat is liefde-energie die in de medemens wordt omgezet ten leven en die door haar resultaat duizendvoudig wordt terugontvangen. Dat is barmhartigheid, die barmhartigheid tot gevolg heeft. Dat is het geheim, zo wij hier van geheim kunnen spreken, van het Christuswoord op de berg. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Dit heeft niets te maken met enige vorm van sociale of economische goedheid. Het is de vervulling van het woord. God is liefde en wie in die liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Het is christendom, praktisch christendom. Tot hem die in deze zielenmajesteit wassende zijn, wordt gezegd, open uw ziel door uw brood des levens mee te delen aan de hongerende.